door alwegens met het NOS-journaal. De maximale korting die verzekeraars mogen geven... op de premie van een collectieve zorgverzekering gaat omlaag. Die korting is nu maximaal 10 procent. Minister Bruins voor Medische Zorg maakt daar 5 procent van. Bruins is erg ontevreden over hoe collectieve verzekeringen nu functioneren. Volgens hem zijn ze bedoeld om voor een specifieke groep... gericht bepaalde zorg in te kopen. Maar volgens Bruins komt het daar nauwelijks van. In de praktijk gaat vaak de oorspronkelijke premie omhoog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 Eerder werd al bekend dat de verdachte van de aanval op het gebouw van de Panorama uit Woerden komt. Of er een verband is, is niet duidelijk. In Lunteren en Enkhuizen zijn vannacht plofkraken gepleegd op geldautomaten. In Lunteren was de Rabobank aan de Dorpstraat het doelwit. En in Enkhuizen ging het om een geldautomaat van ABN AMRO. In beide gevallen zeggen getuigen dat de daders op scooters vandoor gingen. De 40 grootste gemeenten van Nederland zijn bij elkaar jaarlijks 100.000 euro kwijt aan het verwijderen van graffiti. Dat blijkt uit onderzoek door NOS op 3. De bedragen per gemeente variëren van 10.000 euro per jaar in Gouda en Emmen tot 200.000 euro in Tilburg en Utrecht. Rotterdam zegt zelfs 800.000 euro kwijt te zijn aan het verwijderen van stickers, posters en graffiti. Het weer, het wordt een zonnige dag, het blijft droog. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 24 tot 28 graden.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 We de strandparty. We We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 Peter Bluis. Yes. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd, en gefeliciteerd trouwens. Ben, ben jij lid van de Rotary? Uh, nee, nee, oh, nee okay. ik ben niet lid van de Rotary. Okay. Maar jullie hebben wel een groep? We hebben een uh, groep. Rotatie. Ja, je moet het zo zien. Uh, de toegankelijkheid <coughs> van het strand uh, gaat mij na aan het hart. Ik doe een aantal promotionele activiteiten voor een standpaviljoen. En dan kijk je dat. En zeg maar een, een jaar of vier, vijf geleden waren die strandafgangen... Uh, te stijl voor mensen zeg maar met een uh, mobiele handicap. Oh, ook voor mensen zonder mobiele ook, handicap. Ja dus <lacht> ja, ja. nou en dan hebben we het niet alleen zeggen, kijk, naar beneden kom je nog wel. Maar naar boven. Maar, dan we ja. En dan uh, en dan denk je dan zeg maar ook, uh, dat zeg ik altijd van ook je moeder van 85 die komt helemaal niet meer omhoog. <lacht> He, want zo is het. Gewoon mensen opleefd. Het <lacht> is stijl. Nou, daar ben je aan het kijken. Een aantal keer met de gemeente gesproken, Er is dus een paar jaar overheen gegaan.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 En uh, weet je dan ook het water in? Uh, uh, maar dat lijkt me moeilijk met een rolstoel. Uh, dat lijkt me moeilijk met een rolstoel. En zeker omdat er een hoop mensen een aangepast rolstoel hebben. Ja, precies. En minder verminderde uh, manier van zee, zitten. Dus ik denk dat dat uh, een stap verder is. Maar ik...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 Uh, of een handicap heeft, die wordt daarmee in het zwin gereden... zodat je in ieder geval je voeten nat kan maken. Ja. ja, maar omdat er in veel van de voor mensen in de rolstoel... ze zitten er niet voor niks in... Uh, in veel van de kunnen ze niet meer overstappen... en uh, ik zit dan niet aangepast... maar er zijn heel veel rolstoelen die wel aangepast zitten... Maar dan is het ja. moeilijk om uh, in die uh, ja. dikke banden... Uh, ja, wij, wij hebben zeg maar, of bij Telassa staat ook een rolstoel, een specia heel, he hele speciale, nee twee, maar die ene speciale met die driewieler, drie ja? die is zeewaardig, die blijft op drijven hè, Dus dan kan je dus echt mensen, goed, dan moet je wel in, in, in je badkleding in en dat vergt nog ja, ja. een aantal andere dingen. Uh, maar het kan dus wel. En je hebt altijd assistentie nodig, overstappen... Je hebt vaak uw, begeleiders, hebben mensen, of ouders bij, of begeleiders, ja. hè, dus... Uh, uh, dat, daar moet je zelf voor zorgen. Over ja. uh, de, de mogelijkheid uh, om naar de voetlijn te gaan en eventueel de kar met de drie te lenen, die is er. Die is er. gaat er komen. Uh, er staat natuurlijk een hele grote advertentie in, aan de sponsors zie ik daarbij uh, bij staan. Die groep is ontstaan? Ja. Jorik is eigenlijk. Ja, het Omleef, de de, de karttrekker. Ja, ja, ja, is ons boegbeeld. Ons ja, fotomodel? Is, ja, ik zie ja. Hij staat ja, op de foto. Ja. En. Uh, dat is niet, uh, het plan is er. Het plan is er. Er ja. wordt uh, geld ingestoken door een aantal. Uh,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 Daarnaast is het ook zo, en dat vind ik zeg maar, ligt in het verlengde van uh, de, deze activiteit, we hebben we ook een metropoolregio met uh, zeg maar 3,5 miljoen mensen.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 Tot aan de vloedlijn. Dat is essentieel. En zeg maar, je moet het veel ruimer zien dan alleen ons dorp. We hebben een enorme USP in handen, zeg maar. Dat zeg moet maar, uh, uh, klantvriendelijk zijn voor zeg maar de minder mobiele. Ja, hoe stel ik me dat voor? Is het uh, latte aan elkaar gebonden? Is het een tapijt? Het is een. Uh, uit, uh, hij komt uit Frankrijk.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 Van 15 meter. ook zo'n lengte van een, een, een mat. Waar je dus inderdaad... Hè, ik denk even aan Joop van Nes. Hij zei, ja Peter, maar ik moet wel kunnen keren met mijn scootmobiel. Nou, dus dan kan hij zeg maar steken en ja, dan kan hij weer terug. Ja, nou, maar, heb je alleen maar zo lopen ben, en dan moet je achteruit terug. Maar ik ben ook heel blij dat mensen meedenken. Ja, en, uh, Ook zo'n Joop die zegt, ja Peter, daar moet je ook aan denken. Nou, daar denken we ook aan. En natuurlijk... Uh,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 kijk, iemand stuurde mij een foto ja Peter die matten zijn er al in Italië ja, ja, de de maar de Middellandse Zee die stijgt maar 1 centimeter en er zit, er zit nauwelijks app en voetbewegingen ja. in maar we hebben hier dus de uitdaging zeg maar, van, de, van de elementen van de de, ja storm, stormvloed kijk, je, je, je gaat dus gewoon nadenken, hoe kunnen we dat doen je kan zeg maar, het levendeel van die mat laten liggen, maar, zeg maar bij bijzondere omstandigheden moet je gewoon flexibel flexibel ermee omgaan oprollen, op een steekkarretje moet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 in principe kan je hem laten liggen, want het is geen bouwwerk op strand. Dus zeg maar, die kan je laten liggen. verankerd. Het is een mooie, hele stevige mat. Dus je krijgt geen klapperbewegingen door de wind en dergelijke. In de viskraam moet je niet overheen rijden. Mag wel, je mag er met een tank overheen. Nee, het is. Dus eigenlijk wordt dit een vast geheel? Nee, het is niet vast. Het, is, het, blijft, het blijft een... Man. Ja, maar ik bedoel, um, Lijk, als hij er is, gaat hij er liggen en hij blijft het seizoen leren. Theoretisch wel, ja. ja. Daar, dat ja. bedoel ik. Ja, precies. <kuggen> dat ja, is, uh, en of, nou, de, of het nou 45 of 60 meter is, dan moet je gewoon de natuur met de natuur spelen. Ja, dat dan moet je met dealen. Gaan ja. gaan weer terug naar Jurk. Ja. Jurk, hoe, hoe lang woon jij al in Zandvoort? Uh, sinds 1 november 2011. 2011, dus dat is al geruime tijd. al ruime tijd, maar in het begin, als ik nog wel de mogelijkheid door met sterke vrienden naar het strand toe te gaan, dat ze me over konden zetten. Maar dat is dus niet meer zo. Maar je rijdt regelmatig naar de boulevard, even naar de kijken. Zeker nu met de afspraken. Ja. Ja, Jor, Jor, je zit overal bij hoor. Dus dan rest... Kan je met die kar ja. de steile helling bij Telassa nemen? Ik kan in principe iedereen een kant nemen. Want dat is toch wel uh, vooral het laatste stuk? Ja, dat laatste stuk is heel maar, stijl. Uh, er zijn er bij die nog, nog steiler zijn. En zeker als je in een dual zit, heb je af en toe gewoon meerdere mensen nodig die je weer terug mogen tuwen. Maar eventueel kan ook de. de, de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 ik krijgt zelfs hele emotionele reacties, dat sommigen zelfs aangeven van of ik ben de tijd niet aan het strand geweest, of ik ben nou, nog nooit naar het strand geweest. ja dat, is, dat Gewoon om, omdat alleen Zandvoort, Zandvoort maakt Zandvoort zo uniek, omdat de trein eigenlijk zo dichtbij eindigt. Uh, goed, we gaan even voorstellen dat die mat er ligt binnenmiddels. Ja. Denk je? We hopen, nou, uh, twee maanden. Even hooguit. kijken, je hebt levertijd. Uh, uh, uh. We hopen eind juli, begin augustus, zeg maar, het lintje door te kunnen knippen. Oké, okay. laten, laten we daar even op houden. Ik ga winnen, Jorik. Je, de, de mat die ligt er.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 Dan neem ik daar in de eerste dan zeg maar wel genoeg mee Maar goed, jij rijdt naar beneden toe Je gaat de loper af En je zit tot vlakbij de, de app-lijn, de vloedlijn En dan ga je genieten Kan je daar ook een drankje bestellen? <lacht> je, gaat een, je gaat daar een hele dag bestellen, ja. euh, zitten, genieten. Uh, Pak die zijn mobieltje, ga ja. die bellen naar boven. Me <lacht> <Ja. lacht> Ik weet niet wat de mogelijk is Dat op het. de deur te lossen. Maar iemand anders die daar zit, heeft ook die mogelijkheid niet. Uh, ja, het, het, het, het, het begint met die rode loper, loper. De blauwe loper, hè? blauwe sorry. <lacht> uh, dat is maar, natuurlijk wel iets wat, wat daaruit gaat komen. Hè? Want ja, lopen En dan zit je daar van, nou, uh, ik, zit ik, zit, ik zit hier heel gezellig. En ik zit ook. Wel een, uh, Kijk, het, het, het, het mooie is, zeg maar, we gaan het realiseren. We gaan het waarmaken. En, dan, en zeg maar, alle uitdagingen waar we tegenaan lopen, gaan we kijken of we daar een mouw aan passen. Dat kan ja of dat kan nee zijn. Nu is het zo druk. Er komen, ja. er komen niet 15 uh, rolstoelers, maar er komen er uh, 40. Wat dan? Ziel het voor hem Ja, ja, ja. Nou, gelukkig. Zou wel mooi zijn trouwens als ja, het zo gaat. Ja, ja. ja, we gelukkig zijn de, heel... de meeste uh, rolstoelen, denk ik, ja. wel in staat staatsonder... om ja. op het vaarde zand te gaan staan. Dus dan kan je ook gewoon wel een deel uh, daarnaast gaan staan. Nee, Dat er uh. geen ruzie komt daar op die caseplussie. Wegwezen, jij. Ja, dan zit er daar een uh, piraat van ahoy bij uh, ja precies dat, rijden, dat komt wel goed daar ja hey Peter, um, ja wordt sponsor ja hoe doe ik dat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 Nood hebben. De, de, deze is niet te de missen, deze advertentie. Nee, nee, nee. Maar het nee, sommige mensen zullen misschien wel uit. luisteren van ver buiten z'n antwoord. Ja. Ja, nee, maar nee, dat uh, ja. kan dan niet. Peter gaat het je. Nou, ik heb even expres wat langer gewacht. Dan hebben de mensen potlood en papier kunnen ja. pakken. Want dat is natuurlijk ook even een pauze inlassen. Nou, het is NL bij, uh, 77 ABNA uh, 04 uh, 96 51 3850 Ten name van Community Service Rotary eh, Zandvoort. Met de omschrijving De Blauwe Loper. Het is een hele mond vol. Zeg het nog eh, een keer. Maar pak anders, zeg maar, ...dat Zandse krantje erbij. En, zeg het dan een keer. Ja, we doen het nog een keer. In slow motion. NL 77 ABNA 0496 5138. 50, ten name van Stichting Community Service Rotary Zandvoort. Met als omschrijving De Blauwe Loper. En doe het. De Blauwe Loper die gaat er komen, daar zijn wij van overtuigd. Jork, bedankt voor de komst. Alsjeblieft. En we zien jou bij de opening zeker. En dan dalen we je zo de zee in. Ja, natte voeten moet hij halen. Natte voeten zelfs ja, moeten ja, ja, halen. Kan je, kan je zwemmen? Ja, oké. Okay. Okay. <laughs> <ontzettend> <laughs> in principe is iemand in het water bijna gelijk aan iemand zonder beperking. Ja. Dat bedoel ik. Dus ik wil je natte voeten zien. Nou. <laughs> <laughs> Jorik, dat is een uitdaging. Hè? Dat is een uitdaging die we best wel aangaan. Heel okay. goed. Oké, okay. heren, bedankt. Enorm bedankt voor jullie werk. Ja. En veel succes. Dankjewel. Dankjewel. over is Faber, eigenaar directeur van Hotel Hoogland. Uh, je ziet er vermoeid uit, Floris. Nee, dat is niet waar. wel. <laughs> <laughs> heb, heb je het zo druk? Nou, het is hartstikke druk, natuurlijk. Hè? Meen je dat? Ja, maar daar, daar wilden jullie over praten. Nou, we wilden graag over... weten, uh, jij als hotel-eigenaar, en jij ziet natuurlijk wat er in Zand wordt gebeurd, en uh, over gaan we het later wel even hebben, ja. de, de, de, de, de opgang naar het seizoen, hoe is die, hoe is die verlopen?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 Dat waarom, gaat, waarom moet je dat weten? Omdat de, die moet de die races de. weten... Ja.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 Smokers te roepen ik heb 20 kamers aankomst en dan gaat Tom die houdt een rijtje auto's uh, of een rijtje hier vrij en uh, we zijn nu zover dat ik dan uh, zelf mijn gast al erin mag laten rijden, dan zwaai ik even naar de Kate. ze zwaaien terug en dan zorg ik wel dat die mensen naar hem gaan om te betalen. Ja.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 Dus de uitbreiding Hoogland is uh, waarschijnlijk komende. Ja, ik Goed, hoop het. Uh, wij willen nog even met Marco te misspreken over het boek. Dat is okay. krapjes. Floris, ontzettend bedankt over, over de visie en denkwijze. Ach, graag. Ik ben altijd in de buurt, dat weet ja, je. Ja, dankjewel. <laughs> Tomis. Goedemorgen. Uh. Een zeer goedemorgen. Wij uh, hebben kennisgenomen van een nieuw boek. Ja. Het nadeel van eerlijkheid. Ja wel. Dat, uh, dat kan door je hele leven heen spelen. Ja, daarom denk ik dat het ook een uh, redelijk goede titel is. Dus, uh, vele raakvlakken. Yes. Ja, er uh, de, de verdwijnt ineens een meneer, om uh, de achterkant te bekijken. Mm -hmm. Die komt terug en die gaat dan eigenlijk onderzoeken uh, waarom die uh, verdwenen is. Is wat over. Je hoeft niet het hele boek te vertellen. Maar... <lacht> is, is, Ik heb liever dat ze jouw boek kopen. Het maar... is een beetje vroeg voor cliffhangers. Ja, <lacht> ja. <lacht> uh, nou ja, goed, het, uh, hij moet uh, dat spoor terugvolgen. Uh, wat, uh, wat is de reden dat niemand uh, hem komt zoeken? Uh, dus dat kan politiek zijn. Het,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 De, een goed gevulde strandtent met uh, lieve vrienden, enthousiast, fijne dames. Nee, ook, nee, ook, nee. Niet, ook niet onbelangrijk. <laughs> niet onbelangrijk. Nee, zeker niet. Nee, die, uh, het werd ook gelijk verkocht, hè, het boek. En het ja, de uitgever was uh, zeer tevreden, ja. ja.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 het zal geen doktersrobannetje worden. Ben ik. En ik neem aan dat je dat niet met de hand allemaal uitschrijft, maar dat nee. het wel op de pc gaat. Nee, dat gaat in één keer vanuit mijn hoofd naar de computer. Naar de computer. Naar de, naar, uh, naar de woord. Ja, ja, dat is... Ik dat is weet niet. Makkelijk hè, vroeger moest je dat met een potnootje schrijven. Gummen ja, <laughs> en dergelijke. Ik wou dat ik wist hoe ik dat aan mensen kon uitleggen. Hè? Dus zoals gisteravond, uh, ik had al wat behoorlijk wat gedronken. En we gaan uit eten en ik had tien posters uh, van uh, het nadeel van eerlijkheid meegenomen. Ik draai ze om en ik schrijf tien gedichten achter elkaar. Met de hand. Ja, gewoon op de... Ja, ja, want zo gingen de schrijvers van boeken natuurlijk voor ja. een, van ganse vier tot potlood. Ja. Ja, nou ja, goed. In de computer is al makkelijk geworden. Het is, uh, Maar ik ga liever naar een moderne dokter toe dan iemand die, eh... Uh, <laughs> dan, <laughs> dan een kwaksel. <kwakverop. laughs> <laughs> nou, dat is, dat is natuurlijk de moderne tijd. En daar heb je dan je voordeel bij, want die ja. je moet niet aan denken dat je zo'n boek... Uh, maar discipline half acht Ja. En dat gaat door. Tot zo laat? Uh,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 Ja, ja. Ja, of, nee, ja, ja. Veel lift in ja, ja, Laten we maar zeggen dat mijn buurman de rol van oranje muisje mij niet komt halen uh, nee? en, en mij de trap opdraagt. Nee. <lacht> het is een aardige vent, maar... Uh, nou, je hebt nog een aardige buurvrouw ook. Ja, een, is een zeer dat, een aardige, dat, aardige buurvrouw. Die, die heeft dus nu zo'n gipsbeen en die moet ook naar boven. Ja, die houdt de poot het Ja, Het ogen. <lacht> dat is zelfs een oranje ik ja. in verhaal. <lacht> ja, ik zeg, wat is er is met een oranje je witte muis, oranje poot. Wat is er met je witte voetje gebeurd?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 Mijn vaste uitgever uh, kan ik na veertien literaire werken uh, nu inmiddels wel zeggen. Ik heb een keer een uitstapje gemaakt naar een uh, hele grote uitgever. Maar daar ben je toch alleen... En je bent een nummer en je bent een, ja, eigenlijk een inksslaaf, een ja. schrijvende aap. Uh, ze zitten maar eigenlijk wat... Uh, en ik moet Is dat meer op de productie van je schrijfboek? Wat moet het kog worden?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 Laten we dat vooropstellen. Maar, net als uh, een timmerman heb je goed gereedschap nodig. Die regels, een dt, uh, verbuigingen, die regels zijn er niet voor niks. Uh, natuurlijk, uh, een taal is levend. Dus, uh, maar wie ook... doet dat bij jou? Of doe je het zelf? Ik doe het zelf. Knap hoor. Ja, nou, ja uh, dat is een streepje onder je tekst. Ja. ja, dat dacht ik al. Nee, maar goed, het, het kan natuurlijk wel zijn. Hè. Dus als je naar de columns kijkt, ja, er kan heus wel eens een keertje een fout insluipen. En dat reken ik mezelf heel erg aan. Uh, dus uh, gisteren met, me, met mijn waarse hoofd uh, tijdens het schrijven van zo'n uh, apromptu gedicht op een poster maak ik ook een taalfout.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 Ik dus, uh, ben nog steeds blij met, uh, met de ouders. Ja, ja, ja. ik, ik, Eigenlijk ik moet, kan alleen maar verder... Ieder kind moet blij zijn met zijn ouders, denk ik. Uh, ik. Ik kan alleen maar verder kijken omdat ik op de schouders van Reuzen sta. We hebben nog een halve minuut, hoor ik net. Dus, Mooi. Uh, Marco, ik had het gaan nog even met je over de kom gehad. Maar de, het is duidelijk want jij gaat daarmee stoppen omdat er een boek geschreven moet worden. Juist. Ja. En in 2019 komt dat uit. Ja. Ontzettend bedankt voor je komst. Graag gedaan. Heel snel afsluiten. Pieter Jousta hartelijk gefeliciteerd. Ja.